Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Veel vakantiehuisjes op bungalowparken worden niet goed schoongehouden, heeft de Consumentenbond onderzocht. Op dertig parken controleerde de Bond één huisje en van die dertig huisjes waren er veertien niet schoon genoeg. Er lag te veel stof of er zat schimmel op de muren en ook troffen de controleurs minder zichtbaar vuil aan, zoals bloedresten, urine en andere lichaamsvloeistoffen. Onder de onderzochte parken zijn grote bedrijven als Landal, Hogeboom, Centerparks en Rompot. Vijf jaar geleden deed de Consumentenbond ook een dergelijk onderzoek. En volgens de bond is de situatie sindsdien niet verbeterd.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 Goedenacht en fijn dat u nog altijd luistert. Dit is, dit is de nacht, een programma wat ruim baan geeft aan uw verhalen. We zijn op zoek naar ervaringen, herinneringen en belevenissen. We hebben het nog steeds over de naaste van verslaafden. Uh, en u kunt bellen als u bijvoorbeeld de naaste bent van een verslaafde of als u zelf verslaafd bent. 0800 1121, de lijnen staan voor u open. Uh, zo heeft er een meneer gebeld die wil de mensen hier in de studio een hart onder de riem steken. Hij vindt het heel erg herkenbaar, want hij is zelf ook verslaafd. Maar hij zei, hij is echt erg blij met het programma, maar hij wilde niet in de uitzending. Nou, mocht u dat wel willen, dan kan dat dus 0800-1121. Ik ga verder praten met mijn gast hier. Dit is De Nacht... Dat zijn Alvaro Bergsma en zijn vader Sander Bergsma en Veronica Ries zijn hier nog steeds in de studio. Um, we hebben het vannacht specifiek ook een beetje over de naasten van verslaafden. Uh, Veronica, jij zet je daarvoor in uh, vanuit uh, jouw werk voor Stichting Naast. Wat doet die stichting precies? Nou, wij bieden informatie en ondersteuning aan naaste van verslaafden. En uh, nou ja, dat is vrij breed. Dus we hebben een, uh, een informatieplatform dat heet verslaafd.nl En uh, ja, daar geven we allerlei tips in het, in het leren omgaan met het leven met iemand die verslaafd is. En wat voor verslavingen komen daar dan langs? maakt helemaal niet uit, omdat het middel niet relevant is voor de pijn die je als naaste voelt. Of jouw kind of partner nou verslaafd is aan alcohol of drugs, de pijn die jij voelt is, is hetzelfde. De enige uitzondering is misschien als je partner bent van iemand met een seksverslaving. Uh, dat heeft zeker een andere impact op je. Maar uh, overal zeggen we: de, de pijn is, is gewoon hetzelfde, ongeacht welk middel. Heb jij verhalen van. Uh, heb jij een voorbeeld van een verhaal wat jij hoort van een, een, uh, iemand die. Naaste is van een verslaafde? Ja, ik denk dat we overwegend uh, er bellen ongeveer een uh, stuk of twintig mensen per dag naar onze stichting voor telefonisch advies. Uh, en, en overwegend uh, moeders van verslaafde kinderen of uh, vrouwelijke partners van verslaafde. En uh, ja, die verhalen zijn eigenlijk, dat klinkt een beetje onaardig, maar eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. He, dus eigenlijk hetzelfde als wat uh, de vader van Alvaro vertelt. Uh, dat, dat is wel een beetje de strekking van alles wat, wat we zien en horen. Ja, wat, wat, is het onmacht? Is het, wat, wat vertellen die mensen jou? Um, sowieso altijd onmacht. He, uh, je ziet iemand waar je van houdt en die heeft pijn, dus dan wil je die helpen. Uh, maar er is eigenlijk één iemand waarbij helpen averechts werkt en dat is bij een verslaafde. Um, Helpen, het helpen van een verslaafde is eigenlijk, eh, vrij kort door de bocht gezegd, het faciliteren van iemand in zijn verslaving. Oh ja? Ja. En op het moment dat um, uh, een verslaafde bijvoorbeeld schulden maakt door zijn verslaving en jij gaat die schulden af, afbetalen, dan gaat die verslaafde dus nooit de, de echte consequenties ervaren van zijn gedrag en zal dus ook niet de noodzaak voelen om dat gedrag te veranderen en uh, verslaafden zijn er uh, ontzettend doortrapt in... dus die, die zullen er ook alles aan doen om hun hele omgeving zo in te zetten... dat uh, die verslaving zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt. Um, maar het is ook de hoop die je houdt als naaste... Ja, dus die, die vrouw die iedere ochtend zegt... als jij nog één keer dronken thuis komt, dan kom je er niet meer in. Maar na natuurlijk zit die man dan iedere avond toch nog dronken thuis op de bank. En uh, de kinderen liggen lekker fris gewassen in bed. En uh, het eten staat op tafel en de ijskast is vol en de was is gedaan. Ja, die man die denkt ook... zal mijn tijd wel duren. Die gaat dan ja, niet heel ja. erg de noodzaak voelen om te denken... van joh, ik spring even naar een kliniek of zo. Terwijl op het moment dat je natuurlijk echte consequenties gaat verbinden aan dat gedrag. Dus dat je hele duidelijke grenzen stelt... en hele duidelijke consequenties verbindt aan het overschrijden van die grenzen. Dan pas, dat, dat hoor je ook uit het, uh, uit het verhaal van ervaren, dan pas gaat iemand de motivatie voelen om wat te gaan doen. Dus je moet wel zeggen, je komt er echt niet meer in. Die deur moet gewoon dicht blijven. Nou, het moet duidelijk zijn. Heel veel mensen die roepen dingen als... Uh, als jij het nog één keer te bond maakt, dan is het klaar maar wat is dan te bond en wat is klaar? He, dat is voor niemand duidelijk, want hoe kun je je grens bewaken... als jij eigenlijk zelf ook helemaal niet weet wat die grens is? Dus um, waar wij heel erg op zitten is dat we dus mensen leren hoe ze dit vertalen. Hè? Hoe, wat is eigenlijk jouw grens? Waar kun je wel mee leven en waar mee niet? Um, uh, en wat is dan een emotioneel en praktisch haalbare consequentie die je verbindt aan het overschrijden van die grens? Want je kunt um, als huisvrouw met twee jonge kinderen wel zeggen van ja, uh, als jij nog één keer drinkt, dan ga ik van je scheiden. Maar als jij helemaal financieel afhankelijk bent van die man, dan kan je dat wel roepen. Maar dat is dan helemaal niet emotioneel en praktisch haalbaar. Dus, dus dat, dat is waar wij heel erg op zitten. Het echt halen naar, naar het hier en nu. Mm -hmm. En van wat wat, hoe kun je omgaan met, met de situatie zoals die echt is? Het lijkt me heel moeilijk voor die mensen. Dat je, je hebt ook verdriet uh, daarvan. En dan moet je ineens heel duidelijk gaan zijn. Ja. Nou ja, um, ik denk dat, dat um, er ook een hoop opluchting is op het moment dat ze bij ons komen. Omdat uh, alle naasten van verslaafden zoeken de oplossing bij de verslaafden. Dus die denken, als die verslaafde nou in behandeling gaat, dan komt alles goed. Alleen um, de oplossing ligt niet bij de verslaafde de pijn van de naaste, mm. uh, die oplossing ligt bij die naaste zelf. Um, uh, dus het, het belangrijkste is dat iemand dus de regie weer terugkrijgt... over zijn eigen leven. En, en die kun je pas terugpakken op het dat jij zelf als naaste... Um, met jezelf aan de slag gaat. En, en, en zelf gaat ontdekken wat je wil en wat je niet wil. Want dan pas kun je de regie weer terugkrijgen over je eigen leven. Als je dat laat afhangen van iemand... Die een vrij wispelturige aard heeft, een verslaafde, ja, dan krijg je natuurlijk een heel wispelturig leven. Mm -hmm. Ja, wat we eerder al bespraken, was dat er eigenlijk voor die naasten best wel weinig hulp is. Er zijn Klopt. voor verslaafden zelf, nou, we hadden het er net even over hoe de zorg eruit zag, maar er zijn een hele veel instanties die zich daarmee bezighouden. Maar voor die naasten is er eigenlijk bijna niks. Ja, jullie zijn er, maar ja, ja waarom is dat? Nee, wij zijn eigenlijk de enige professionele hulporganisatie voor naasten van verslaafden. Dat betekent dat we dus echt een professioneel hulpaanbod hebben. Uh, goede psychologen en psychiaters in dienst die, die echt de juiste zorg bieden. Um, omdat er vaak ook hele andere problematiek onder uh, speelt. Dus um, op het moment dat jij uh, al twintig jaar getrouwd bent met iemand die zwaar verslaafd is... Uh, dan, dan ligt er vaak ook iets aan ten grondslag... waarom je zo lang in zo'n situatie bent gebleven. En dat, dat, dat staat eigenlijk los van die verslaafde. Dus daarom is het ook zo belangrijk... dat daar goede hulpverleners mee aan de slag gaan. Um, maar er zijn ook zelfhulpgroepen. En um, dat is helemaal complementair aan wat wij doen. Die zelfhulpgroepen zijn, zijn heel sterk. Uh, lotgenoten die, die ervaring, kracht en hoop delen met elkaar. Dat is ook absoluut een, een, een belangrijk onderdeel. Uh, maar wij zijn dus inderdaad de enige... Op dit vlak. Nou, ja, dat is gek eigenlijk. Ik denk dat uh, het eigenlijk nog niet zo heel lang duidelijk is... wat de rol van die naaste is. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een opleiding psychologie... Uh, je kijkt naar de patiënt. Mm -hmm. En de patiënt is in dit geval de verslaafde. Die heeft een ziektebeeld en dat moet opgelost worden. En... Um, ja, ja, Dat is jouw werk dan eigenlijk als, ja, uh, als psycholoog. Ja, dus ja. jij kijkt gewoon naar die, naar die patiënt. en daar, Alleen, um, inmiddels zijn we wel zo ver dat iedereen beaamt... dat um, je helemaal niet meer zo kan kijken naar een verslaafde. Want het is namelijk altijd een poppetje in een heel systeem. En op het moment dat je een poppetje uit een ziek systeem haalt... en die zet je daarna gezond weer terug in een ziek systeem... dan, dan is de kans groot dat daar toch weer van alles gaat gebeuren. Dus dan het heel belangrijk is dat ook de omgeving uh, leert wat verslaving is. Wat de rol is van jou als naaste in zo'n zo situatie. En um, om die dynamiek te begrijpen, zodat je er ook dus beter voor de verslaafde kunt zijn. Ja. Um, uh, uh, Sander, jij bent ook uh, naaste van iemand die verslaafd is geweest. In die tijd, was er toen hulp voor jou? Uh, Nee, niet direct zoals uh, Veronique uh, omschrijft. Het uh, Meer in de zin uh, dat wij wel in therapie uh, sessies hadden met een, uh, bij VNN. Uh, Oké. Okay. We hebben beide keren dat hij opgenomen is, hebben we dat steeds wel gehad. En uh, daar een paar keer geweest. We hebben ook wel groepsessies uh, met ouders gehad, uh, weet ik nog wel. Uh, en ja, dan... Uh, krijg allemaal verschillende situaties even. En wel belangrijk. Uh, en dan heb je... een gezamenlijk gevoel, denk ik. Uh, maar ik denk... De laatste, de laatste behandeling die Alvaro gehad heeft... dat ik daar wel... Uh, dat wij daar samen ook iedere keer... heel prettig gesprek ook hadden. Uh, en toen bleek ook dat hij de knoppen uh, anders had staan. En dat hij uh, echt, uh, ook echt... Uh, een her, her, her, herintreding... In, in de maatschappij wil doen. Uh, zonder... Verslaving en dat, uh, En daar hebben we. Ja, toch hele goede gesprekken gehad. En dat. Dat moet ik van VNN wel uitgeven. Maar echt als naaste. Zo je, nee. Als jij uh, nu prolongeert. Uh, nee, dat hebben we wel gemist. En dat, dat is ook echt het probleem. Um, uh, de hulp die er is voor naasten Is uh, altijd geïntegreerd in de behandeling. Mm -hmm. aan de verslaafden. Ja. Um, met ook als doel om de verslaafden te helpen. en niet de naaste. Um, maar. Uh, waar 10% van alle verslaafden gaat in behandeling. Dus voor die andere 90%, waarvan de verslaafde niet in behandeling is... die naasten kunnen echt helemaal nergens terecht. Nee, Zijn dat ook uh, de mensen die dan bij jullie komen... Ja. Ja, die, dat, dus de mensen die niet in behandeling zijn, die, uh, de verslaafden, daar, daar komen de naasten van. Ja, en ja. het is een mix hoor, want we, we krijgen van alles. Uh, we werken eigenlijk met alle grote verslavingszorginstellingen in Nederland samen. Dus, dus we krijgen ook naasten van, van verslaafden die in behandeling zijn. Um, maar goed, overwegend, de, de, de naasten van verslaafden die niet in behandeling zijn, ja, die, die, die gaan natuurlijk zoeken, zoeken, zoeken op internet. En die komen bij ons uit. Ja. Wat was de aanleiding om uh, hiermee te beginnen? Het is nou ja, een lacune, dat, dat was er dus eigenlijk niet. Ja. Maar was er een directe aanleiding? Um, nou ja, zoals gezegd ben ik, ben ik nu tien jaar clean. En uh, toen ik vijf jaar clean was... toen wilde ik eigenlijk heel graag um, iets terug gaan geven voor het mooie leven wat ik heb gekregen. En um, ik heb in de kliniek gezeten met een man die Richard heet. Zijn vrouw Patricia is dus naaste van Richard. Richard en Patricia die zijn samen een verslavingszorginstelling begonnen... in Rotterdam, Ready for Change. En uh, ik heb hun daar ook uh, uh, wat bij geholpen in het begin. Dus toen heb ik hun gebeld van, joh, ik, uh, ik wil eigenlijk heel graag... Iets gaan betekenen in de verslavingszorg kan ik niet bij jullie komen werken. En op dat moment was Patricia gevraagd om deze stichting over te nemen, alleen zij is dus directeur van Ready for Change, dus kon uh, inhoudelijk niet de stichting runnen. Zij is nu voorzitter geworden van de stichting, en uh, dat doen we dus nu sinds vijf jaar samen. Oké, okay. en dus de, de, de, zo ben je erin terecht, gekomen, zo ben ik erin terecht ja. gekomen. En, uh, en wat er toen was, was een kleine, hele lieve kleine. Stoffige Stichting, eh, Amsterdamse Stichting. En eh, nou ja, dat hebben we in, in vijf jaar tijd eh, uitgebouwd tot wat het nu is. En we zijn actief in zeven steden in Nederland. We hebben ongeveer twintig mensen aan de gang voor ons door het hele land. Eh, dat zijn eigenlijk allemaal hulpverleners uit de verslavingszorg... die eh, hun steentje willen bijdragen. En eh, dus voor ons workshops en open dagen organiseren. Eh, individuele trajecten begeleiden. Dus eh, ja, het is, het, is, uh, het is mooi gegroeid. Helpt het jou dan ook dat je ver, uh, zelf ook verslaafd bent geweest? Absoluut. Ik kan natuurlijk heel anders praten tegen mensen dan, dan een gemiddelde hulpverlener. Um, ik doe uh, zelf geen. Ik, ik behandel zelf niet. Hè. Ik heb daar niet voor geleerd. Ik ben uh, eigenlijk in die zin gewoon ondernemer. Um, maar ik doe wel veel telefonisch adviesgesprekken. En uh, ja, dan kan je natuurlijk gewoon heel anders praten. Want, want ik kan natuurlijk. Een soort soms in de lach schieten van ja, maar denk je echt dat dat helpt? Ik bedoel, ik ben, ik ben zelf verslaafd. Ik, ik was, ja, maar wat ik was dat kind. Voor, ja, waar zeg jij dat dan bij? Als waar komen mensen dan mee waardoor jij in de lach schiet, ja, de, de dingen die ze proberen en en dan eigenlijk ook gewoon echt serieus hopen dat dat dan helpt? En, en ja, en dan kan ik natuurlijk gewoon echt, soort zeggen van ja, maar als jij mijn moeder was geweest en jij had dat tegen mij gezegd, dan had ik gewoon echt alleen maar uitgelachen, nou ja. Ik kan dat zeggen. Mm -hmm. Kijk, een, een, een psycholoog die kan niet zeggen van joh, uh, pff, wat denk je zelf? Dat, dat kan natuurlijk niet. En, en ik kan dat wel. En, ja, ik zie het me zo voor me dat een psycholoog. Ik weet niet of dat, <laughs> doet, dat inderdaad heel verstandig is. En dat is gewoon heel, het is heel helpend, het is ook heel hoopgevend. Uh, Vooral als we natuurlijk als ik ouders aan de telefoon heb. Uh, die natuurlijk helemaal denken dat het nooit meer goed komt met hun kind. En ja, ik ben dan toch dat kind. Hey, ik, ik was ja. 24 toen ik clean werd. En, uh, en ik ben echt wel tien jaar stevig verslaafd geweest. En, en ja, look at me now. Dat is natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat, dat is toch ook voor heel veel mensen een, een soort steuntje in de rug. Van oké, okay, als, ik, als ik het op deze manier ga proberen, dan is de kans groot dat mijn kind het ook gaat redden. Ja, een, een, een inspiratiegevend ja. verhaal. Ja. Ik ben nou wel benieuwd wat nou dat gewoon praktisch, datgene is wat dan mensen tegen jou zeggen, waardoor jij in de lach schiet. Heb je daar een voorbeeld van? Gewoon ook om de luisteraars te laten zien van wat nou niet een goede aanpak is. Um, nou, ik had, ik had laatst mijn moeder. En uh, die was er helemaal uit met mij. Die zei echt van, ah, ja, je hebt helemaal gelijk. We moeten grenzen stellen en we gaan het helemaal anders doen. En we gaan hem echt de consequenties laten ervaren van zijn gedrag. En uh, Ik ga bij jullie dat individuele traject doen. Want ik, ik zie ook dat ik daar zelf anders in moet gaan staan. En ik heb daar ook gewoon hulp bij nodig, want het lukt me niet. En, ja, en die belde gewoon twee dagen later op en die zei... ja. Nou ja, het is ontzettend goed gegaan. Want hij heeft, uh, ja, hij heeft gezegd dat hij het dus anders gaat doen. En uh, ja, dat hij dus uh, geen geld meer heeft. Dus dat hij nu ook geen drugs kan kopen. En uh, ja, dus dat hij, uh, dat hij het dus nu anders gaat doen. Ja, dus ik heb jullie hulp niet meer nodig. Want uh, ja, nee, nu, uh, nu uh, ja, het wordt allemaal beter. Oh, dat is wel heel goed geloven. Ja. ja. Nou ja, dat, dat is wel. En dat is wel wat we, wat we vaak horen. En dat breekt dan ook mijn hart, omdat ik natuurlijk weet wat er nog gaat komen daarna. En, en, en dat zo iemand dan weer teleurgesteld wordt... en die pijn en die machteloosheid, dat, dat verdriet, die hoop. Um, dus dat, dat, dat, dat is wat we, wat we echt wel regelmatig horen. Ja, ik zag Alvaro net lachen, Dat waren herkenbare dingen voor jou? Ja, zeker. Dat, dat waren de dagelijkse grapjes ook in de kliniek, weet je wel. Want wat we dan hoorden van elkaar... Weet je, je betrapt elkaar op, op deze, op deze ge gekke dingen altijd. Wat het meest grappig is, wat, wat, wat werd gezegd in de kliniek vooral... voornamelijk was... Uh, morgen ga ik stoppen. ja. Morgen. Morgen. Ja. ja. En dan, dan ging het even een tijdje goed. En dan zeiden we weer van... Uh, nou weet je, uh, het gaat eigenlijk ook best wel goed. We kunnen best wel weer een keertje ervoor gaan. Nou, één keer. Het is kerst. Weet je, dat was ook één. Het is kerst, ja. Het is kerst. De witte kerst. Weet je, onder de kookgebruikers. Ja, is dat een witte ding? Witte kerst, dat witte is echt kerst, een ja. ding. Weet je, dan kreeg je allemaal even afbeeldingen op je WhatsApp... van uh, een witte kat of een, uh, een pakje, een wit pakje... Dat waren dan de, de, de grapjes onderling. Okay. Maar het zijn, is dus wel herkenbaar, die smoezen... Ja, absoluut. absoluut. Ja. Voornamelijk, ik denk ook dat je zo... Weet je, wij hebben erin gezeten. We weten precies wat er door je heen gaat. En we weten al die smoesjes. Dus als iemand dat zegt, dan betrap je iemand. Dan zie je, je ziet eigenlijk al als iemand er naartoe spreekt. Hè, want dat maakt het zo grappig. Iemand die gebruikt hetzelfde truc als jij vroeger gebruikte. Om aan die drugs te komen of om je ouders onder de tuin te leiden. Weet je, het is gewoon, het is gewoon iets weet je, wat we gewoon kunnen zien. En weet je, dat kan een hulpverlener, iemand die bijvoorbeeld niet verslaafd is geweest. Die kan dat nooit op die manier zo ervaren. En die kan er ook nooit op die manier in dat gevoel, in dat gesprek. Gewoon dat voelen: hé, hey, dat is het punt. En van hé. Hey, Beter, beter ga je dit niet bij mij proberen. Want dat lukt niet, weet je wel. Nee, ja. nou ja, om nou alle, alle hulpverleners uh, te zorgen nee, dat ze nee, verslaafd niet verslaafd worden... Niet, is misschien niet, niet, niet zo Nee, niet, niet alles, maar het is net weer op een andere manier. Ja. Even, omdat je vroeg, ja. van, wat is dan je special, je, de, de speciale kracht die wij bezitten... als, als ex-verslavende, ex mm -hmm. ex daar geloof ik echt in. Is dat, datgene, weet je wel. Die, net die, net die, ja, die, die, ja, gewoon die echt ervaring, ervaringsdeskundige, zo kun je het noemen. Hè, ervaring, ja. Ja, dat is het. Sander, hoe is dat voor jou om te, te horen dat je zo lang om de tuin bent geleid ook en zo? Ja, dat is uh, heel lastig, vind ik. Uh, je weet soms dat er wat speelt, maar je, je betraft er nergens op. Je, je ziet niks. Nee, niet op hete daad. Je hebt geen bewijs. En je hebt pas, pas wat te maken. Op het moment dat je ook wat ziet. En dat, en dat is gewoon het nadeel als ouder ook. Dat ze het zo goed weten te verstoppen. En nou, die paar keer dat ik hem dan uit het hieropheen hebben gehaald... omdat hij daar op straat lag te slapen, om zijn roes uit te slapen. Ja, dan heb je een keer een fysiek plaatje. Maar voor de rest zie je weinig tot niks. Ja, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is wat je, wat je aanhaalt. Dat, dat de perceptie van verslaving is ook een, een, een, een vrij bijzondere... Um, dat het gerelateerd is aan een, aan een hoeveelheid of, of hoe vaak je het doet. En he, de definitie van verslaving is dat dus jouw gebruik, in welke vorm dan ook... je dagelijks leven dusdanig negatief beïnvloedt... dat het onhandelbaar wordt. Dus dat he, is niet te definiëren okay. in hoe vaak je het doet en hoeveel je gebruikt. En, nee, het is per persoon verschillend. Het is per persoon ja. verschillend. En uh, ja, als je dan een, een, een, de Jellyneck-website neemt... dan zeg je, van, nou, als je zoveel glazen drinkt, dan ben je verslaafd. Alleen... Um, daarmee zorg je ook dat heel veel mensen zie je, ja, zeggen... zie je nou wel, dat, dat, dat ben ik niet, want uh, er is zoveel oh, drinken. Ik haal nou, het net niet. Nee, dat. of, of uh, ik drink maar één keer in de week. Maar als goed, als die ene keer in de week ervoor zorgt dat alles kapot gaat... ik heb in de kliniek gezeten met een man die één keer in de drie weken snoof. En, en, maar dan was hij drie dagen kwijt en dan ging gewoon alles kapot. En, en dat was al genoeg voor die man om naar een naar verslavingszorginstelling te gaan. En dat, dat, vind ik, dat is ook wel voor mij de definitie van verslaving. Ja. En dat het dus heel belangrijk is voor naasten om te weten... dat het dus uh, niet gaat om hoeveel en hoe vaak. Dat, dat, niet, dat, dat, dat je daardoor ook niet um, onder de tafel hoeft laten te laten lullen... om het zo maar te zeggen. Um, want daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat erom de problemen die eruit voortkomen... als die groot genoeg zijn dan is er ja. al genoeg reden om, om, om hulp te zoeken. Ja. Veel mensen die ons bellen, die willen ook altijd bewijs. Ja, hoe kan ik dan? Hoe, moet, kan ik het laten testen? En, en dan zeg ik ook altijd, joh, als het kwaakt als een eend... en het ziet eruit als een eend, dan is het een eend. Dan hoef je echt niet nog 40.000 bewijzen te krijgen... om te laten zien dat het een eend is. Weet je, Want daar gaat het helemaal niet om. Als jij weet dat hij gedronken heeft... of als jij weet dat hij gesnoven heeft... of als jij weet dat er weer geld uit de huishoudpot weg is voor het gokken dan is dat al genoeg. Ja. Ja. Zullen we even naar een beller gaan? Want uh, die is ook al een tijdje aan de telefoon. Willem, is dat? Goedenacht. Ja, goedenacht uh, Willem. Ja, naamgenoot. Welkom in de uitzending. Bedankt. Ja, ja ik hoor discussie uh, over en uh, Ik kan er uh, wel redelijk over meepraten. En, uh, <coughs> ja, uh, dat, uh, dat is al, al een hele lange tijd... Uh, uh, dat er al rijverslaving in speelde op de achtergrond. En uh, ja, al, al heel vaak in therapie geweest. En, ja, ik ben nu inmiddels 54 en ja, al heel lang uitbehandeld. En er uh, is tegen me gezegd, ja, het is uh, ja, een kwetsbaarheid waar je mee, mee, mee moet leren leven. Uh, ja, allebei de ouders uh, in de psychiatrie. Uh, als kind al. En, en ja, kwetsbaarheid die je dan daardoor meekrijgt, onder andere... Ja, dat maakt, ook, dat maakt je vatbaar voor uh, een aantal dingen die niet meer zouden uh, zijn, zijn. Niet alles is maakbaar, zeg maar. En dat heb ik er ondervonden in mijn leven. Oké, okay, hoe, heeft u, hoe even, heeft u dat ondervonden? Nou, ik zie dezelfde patronen bij mijn vader en moeder. Die we allebei aan. Mijn vader was schizofrene, mijn moeder was paranoia. En we hadden allebei. Ja. Angsten die, die ik wel ongeveer het, uh, hetzelfde in mijn leven heb uh, gehad. En nog steeds. En waar ik ook niet vanaf kom. Depressies. Uh, uh, Downheid. Het leven niet in zitten. Niks leuk vinden. Uh, totaal niet een doel in je leven kunnen ontdekken. Wo uh, hoe je ook je best daarvoor doet. Uh, ja, en dan uiteindelijk ga je dan wel verslaafd worden. Want dan ga je, je, je toch een stuk compensatie... Mm -hmm. voor datgene wat je niet kunt vinden... Aan geluk. Uh, ja, ja, zeg maar, uh, aan, tuin, aan huistuinen keuken, keuken dingen... die normaal zijn. Genieten van vakantie... of genieten van uh, uitgaan... of genieten van de normale standaard dingen. Ja, dat uh, dan ga je uiteindelijk... Uh, merk je wel dat, dat... je kunt nog zoveel wil in je leven, maar... <laughs> je kunt helaas... niet alles is... Uh, ijzer is niet met handen maakbaar of breekbaar. Ik bedoel... Nee. en dat... Ja, en dan, en dan val je in verslaving. En uiteindelijk ja, moet ik daar... Ja, en ik ben getrouwd. En, en ja, dan heb je daar een heel moeilijk gesprek over. En ook, ook met jezelf. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ik ben gelovig. Hoe ga, je, hoe ga je om daarmee met je geloof, met God? En met je partner? En ja, in dit geval voor mij is... Ja, komt het ook nog wel uh, redelijk wat in de buurt van een uh, seksuele verslaving. Oké. Okay. Ja, en... Ja, uh, nou, ik moet je zeggen van, ik uh, ik heb therapieën gehad zolang zo, zo als ik leef zo had. Maar uh, nee, dat, uh, dat, dat, is niet, uh, dat is, heeft niet gebracht wat ik ervan verwacht had. Mijn geloof heeft het ook niet gebracht. Want dat is dan de volgende stap, dan ga je denken, nou, ja, dan gaat Godje ja. er wel vanaf halen of zo. Hè? Dat uh, is ook zo'n fantastische EO-gedachte. En... Um, of gemeente gemeentegedachten. Mm -hmm. Of allebei. Maar uh, in elk geval... Uh, dat, uh, ja, dat is heel mooi gezegd. Maar uh, daar kom je wel achter. Daar moet je wel heel sterk in geloven. Wil je daar enige uh, profijt van hebben? En dan kom je op het domein van de placebo's. Ja, en nou, ik, ik ben, Dat wat is dat nog een hele aparte discussie inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, dus daar ben ik niet zo in voor. Ik denk, uh, God ziet de nood. En uh, ja... Nou, doe er maar wat mee. Ik heb het geprobeerd en... Uh, ja, ik moet zeggen van, ik heb een stel heel goede vrienden, een heel lieve vrouw en uh, twee uh, zwaarzieke ouders, uh, waar ik mijn hele leven mee op mijn nek loop. En uh, als enig kind. En uh, ik heb een portie wel gehad. En ik, uh, ik, heb, ik, ben, ik ben eigenlijk ook wel moe van het proberen, het elke keer weer, uh, ja, uh, ja. Elke keer toch een beetje die, die nee. hoop of zo krijgen, terwijl dat dan misschien ja. Uh, ja. Uh, uh, niet uitkomt kijk je bij de hand af. Want ik bedoel, uh, dingen, je kunt niet leren genieten van iets. Het is niet zo van nou ga dat doen, even een hobby joh. Uh, ga eens even daar doen of ga eens even dat doen en, en vind het even leuk. Zo, als het zo zou werken, dan uh, ik hou me aanbevel. Ik, ik, ik daag iedereen uit om dat eens te proberen bij me. Maar ik heb best nog niet tegengekomen en um, ik heb al heel wat uh, goede therapieën of therapeuten gehad waar, waar ik ook vrienden, uh, vrienden mee, waar ik wel vriend mee ben geworden zelfs. En, ja, het is gewoon, uh, het verhaal is duidelijk, niet iedereen is te helpen. Nee, niet iedereen uh, is te helpen. Dat is dan wel weer een hele sombere conclusie eigenlijk. Ik, ik, ik vind het ook heel somber. Ik had het liever anders gehad. Maar ik ben blij dat ik hier nog zit en zelf niet in een, in een psychiatrische inrichting zit. Zoals uh, mijn ouders. Nee, nou, dat is misschien en, dan uh, wel weer een hele positieve manier om mijn moeder, te doen. Nou, ah, mijn moeder trouwens niet. Die, uh, die is momenteel weer. Dat gaat wel goed. Maar uh, nee, dat is, dat is zeker een heel, heel positieve conclusie. Ja. absoluut. Ik ben het met je eens. Fijn dat je dat er toch nog uit haalt. Ja, nou ja dat, ja, dat deed je zelf hoor. Dus dat, uh, dat is ook ja. uh, credits richting ja. jou in dat opzicht. Bedankt voor het bellen. Ja. Knap uh, okay. dat je erover praat zo in het openbaar. Ja, ja, ja maar het is ook inderdaad, inderdaad een boodschap, denk ik, van een. Ja, soms een beetje de advocaat van de duivel. Hè? Van, het is niet het allemaal, als je dat zo hoort. Van, dan is het mooi dat mensen komen meestal goed terecht. En die verhalen hoor je vaak wel in het nieuws. Maar mensen een beetje tegengeluiden, dat het ook anders kan. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, die zeker. mensen komen niet zoveel in de uitzending. Ja, Jammer ja. genoeg. Nou, bij ja, ons uh, in ieder geval wel. Heel hartelijk hartstikke bedankt. Ja. Oké, okay. hey, doei. Dag. Ja, nou halen we er toch nog wat positiefs uit en iets uh, sombers. Ik heb ook nog wat andere vragen van luisteraars. Uh, een uh, meneer wil Anoniem blijven, die vindt uh, de vader van Alvaro heel ontroerend. Nou, Sander, dat uh, is een. Uh, <tie> die uh, kun je je zak steken. Uh, twee vragen. Um, wat zouden de gasten willen zeggen tegen familie die een verslaafde natrappen? Hij heeft zelf niet zo goede ervaringen met familie bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk, dat kan je natuurlijk niet zo, uh, zo beantwoorden. Want je weet natuurlijk niet wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Dus ik mm, ga me daar niet echt aan wagen. Want, want um, je hebt natuurlijk geen idee wat voor schade deze verslaafde heeft... berokkend uh, aan zijn omgeving. En, en ja, dan is het dus een beetje de vraag ja, van... Ja, het is moeilijk om dan die vraag te beantwoorden. Ja, ik, kan daar, ik ga daar geen antwoord op geven. Nee. Een tweede vraag misschien. Uh, wat kan een verslaafde doen met familie die geen begrip toont... Uh, en aan natrappen doet? Uh, dat is een beetje dezelfde soort vraag. Maar een familie die geen begrip toont, bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat... dat um... Kijk, verslaving is een ziekte. Wetenschappelijk onderbouwd, mm -hmm. verslaving is een ziekte. Um, maar dat is geen excuus. Dat, dat is gewoon uh, een feit. En als je ziek bent, moet je naar een dokter... Dus, dus je kunt heel erg druk zijn met het overtuigen van je omgeving... dat het allemaal heel vreselijk is. Maar ja, je kan ook gewoon naar een kliniek gaan... en hulp zoeken en beter worden. Dus, dus natuurlijk is het fijn dat er begrip komt... Um, over wat verslaving is en, uh, en hoe dat werkt. En dat het dus echt iets is waar je geen controle over hebt. En dat je dus echt hulp nodig hebt om daar vanaf te komen. Maar um, ja... Toch een beetje met mensen die dit vragen. Uh, denk wat, wat is dan het doel van het overtuigen? Waarom ga je niet gewoon hulp zoeken en, en ervoor zorgen dat je beter wordt? Want dan hoef je namelijk helemaal niemand te overtuigen van wat er speelt. Nee. Alvaro, jij wilde ook een antwoord geven? Absoluut. Vraag jezelf af van waarom dat is. Vraag jezelf die vraag eens een keer. En stel jezelf hard in de spiegel. Kijk in de spiegel en, kijk. en zeg tegen jezelf wat is de reden dat dat zo is? En misschien dat je dan zelf achter een antwoord komt. Oké, okay. nou dat vind ik een mooie. Nog een andere vraag aan Veronica. Wanneer wist je dat je verslaafd was? Wanneer ben je alcoholist? Ja, die hebben al een beetje aangetikt. Dat ja, het dus per op, persoon verschilt. ja, dat is zo'n verschil. Ja, dat het gewoon op het moment dat het je leven dusdanig negatief beïnvloedt dat het onhandelbaar wordt. Um, dat, dat is het moment. En um, nou ja, mijn moeder is een therapeut, dus uh, ik had al vrij snel door dat uh, mijn gedrag uh, niet helemaal uh, conform uh, de norm was. Um, maar het heeft echt wel, wel lang geduurd voordat ik me echt realiseerde... van oké, okay, dit is dus wat verslaving is. Uh, en toen heeft het ook niet heel lang geduurd voordat ik hulp zocht. Um, maar ik denk dat iedereen die problemen ondervindt... in zijn dagelijks leven door gebruik, in welke vorm dan ook... Ja, dat die zich wel even achter zijn oren moet krabben en denken van... Hmm, wat, wat zegt dat over mij en, en wat moet ik hiermee doen? Ja. We moeten helaas zo meteen het onderwerp gaan afsluiten. Dus nog een laatste vraag aan jou, Veronica. Zou je een, heb je een tip of zo voor mensen die uh, een uh, verslaafde in hun familie bijvoorbeeld hebben... of in hun naaste omgeving? Wat moeten die mensen doen? Sowieso even kijken op helpmijndierbareisverslaaf.nl. Daar staat namelijk alles uitgelegd. Um, maar de basis is um, duidelijke grenzen en emotioneel en praktisch haalbare consequenties verbinden... aan het overschrijden van die grenzen. Um, en het doel van het werk wat wij doen... is dat jij als naaste de regie terugkrijgt over je eigen leven. En een beetje de utopie waar we naartoe werken. En dan onderstreep ik even de utopie. Is dat dus jouw levenskwaliteit en levensgeluk constant blijft... ongeacht het gedrag van de verslaafde. Dus dat is een beetje een soort de stip op de horizon... waar je als naaste heen wil. Dat jouw leven dus gewoon doorgaat... ongeacht wat die verslaafde gaat doen. Veronica Riesch van de stichting Naast de Directeur. van heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid. Ga ik nog even naar de andere twee gasten. Sander Bergsma, eh, vader van Alvaro, die dus een tijd verslaafd was. Is er ook een tip te geven? Ja, die onverwaardelijke liefde is aanwezig. Ik denk bij iedereen wel. Ik denk ook wat hier aangeven. Je moet op een gegeven moment grenzen stellen. Maar wanneer doe je dat? Vaak uh, is dat het heel moeilijk. Te, dat is het moeilijkste wat er is. Maar neem dat besluit wel. Uh, je kunt daar de ander ook mee helpen. Al, hè. Je kinderen mee helpen. Je, en je helpt jezelf ook mee. Ik denk dan heb je een grens gesteld. En dan kun je daar op een gegeven moment gelukkig... bij ons dan weer de bol positief oppakken. En, uh, en uh, het mooie leven weer pakken. Okay. Ik uh, ben hier blij mee. Mooie tip. Alvaro, tot slot, um, twee, jaar, twee jaar en twee maanden clean was het, op toch? Op dit moment, ja, klopt. Oké, okay. en uh, uh, ja, het voelt goed waarschijnlijk? Het voelt geweldig, het voelt geweldig. En hoe zie jij je toekomst? Um, zoals mijn moeder zo net zei op de bank, um, mijn moeder ziet het weer aan met de, met de toekomst met een gouden randje. En mijn moeder luistert nu ook, ik hou heel veel van je mama, dankjewel. Nou, dat vind ik mooi. Dank je wel. Uh, ook uh, voor jouw aanwezigheid en ook uh, Sander natuurlijk. Wij uh, moeten het onderwerp helaas afsluiten. En uh, wij proberen bij dit programma altijd een beetje... Uh, een wat uh, persoonlijker onderwerp te combineren met een uh, wat lichter onderwerp. Dus zometeen gaan we het hebben over, over streektalen in Nederland. Uh, uh, uh, volgens mij, Alvaro en Sander spreken allebei Fries. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Uh, en ook uh, over Drents en uh, over allerlei andere streektalen. Dus uh, blijf vooral luisteren en ook bellen. Cigarette And I got to touch her hands And my heart Manchester in Engeland is dat Elbo met Magnificent. She says stonden eerder deze avond in de uh, Avals Live in Amsterdam. En komende woensdag spelen ze daar ook nog. De kaartjes zijn uh, uitverkocht, maar uh, tegenwoordig kun je via ticket swap natuurlijk nog uh, op het laatste moment een kaartje kopen. Elbo was dat, dus, dit is de nacht met het onderwerp over verslavingen sluiten we even af. Uh, en we gaan het hebben over een heel ander onderwerp, namelijk streektalen. Dat zijn talen die naast het Nederlands nog meer gesproken worden in ons kikkerlandje. Volgens UNESCO zullen er in de toekomst 90 minder talen gesproken worden op deze wereld. Dus uh, hoe staat het er eigenlijk voor? Met bijvoorbeeld het Fries, of het neder saxisch of het Limburgs, of het Zeeuws, of het Drenns... zullen die talen en dialecten het overleven? Ik ga het erover hebben met twee mensen bij mij in de studio. Jan Germs, hij is Drentstaalconsulent en directeur van de organisatie Huus van de Tol. Spreek je dat goed uit? Heel helemaal goed. Huus van de Tol. Ja. Oké. Okay. En uh, ook Ans Wallinga, zij is docenten Fries op het Drachter Lyceum. Nou, welkom allebei. Hallo. Ja. Uh, Ans, zou je de luisteraars een fijne uitzending kunnen wensen in het Fries? Um, ja, ik wens je hem een noffelijke uitzending. Nou, dat kon ik nog wel een beetje verstaan. Ja, toch? Even kijken. Het heet nog een keer. Een noffelijke? Een Noffelijke. Noff ja. Dat betekent leuk. Ja, prettige. Prettige. Ja. Oké, okay, nou hebben we in ieder geval al een woord uh, Fries geleerd. Um, uh, en uh, in het de, de, de Drens, hoe klinkt dat dan, Jan? Ja, Drens ligt een beetje dichter bij het uh, Nederlands. Dus ja, we wensen jullie allemaal een uh, heel plezierige oetzending. Oetzending is het dan? Mijn, uh, kijk, uh, het Drens is net als uh, de meeste streektalen... ...heeft uh, verschillende varianten in, uh, in mijn Drens... ...het Drens van de hondsrug, zeg maar, is het oet uitzending heb je in andere delen van Drenthe weer... ...en zo zijn er, uh, ja, meerdere varianten. Daarnet uh, kwam uh, onze regisseur naar ons toe en die zei... ...er is een meneer en die heeft al anderhalf uur geleden gebeld... ...want die wil heel graag over streektalen meepraten... ...dus laten we daar gewoon meteen naartoe gaan. Goedenacht, uh, meneer. Hofman. Ja, dat, uh, dat is... Uh... Uitgrun. Uit Uitgrun. Welkom in de uitzending. Ah, ah. Nou hoor, ah, vriendelijk goeiedag even. Uh... Is er nog? Ja, u bent er nog, ja hoor. U uh, kontaftroding, nee, mevrouw Oh, de verbinding is verbroken. Nou, dat is jammer. Bel nog even terug. Dan uh, horen we straks. Dat uh, heet met zenden. Uh, <lacht> die lacht. Ben je zo weer kwiet. <lacht> oh ja. En <lacht> ja, dan horen we straks graag uh, wat uh, Gronings van u. Um, uh, ja, we hebben het dus over streektaal. En ik dacht, laten we even een beetje om een definitie te krijgen. Um, uh, heb ik het even opgezocht wat de definitie van streektaal is. Dat is één of enkele taalvariëteiten die aan een bepaalde streek zijn gebonden. En taalkundig onderling zeer veel overeenkomsten vertonen. En streektaal in deze. Deze betekenis komt in grote lijnen overeen met een dialect. Zijn jullie het daarmee eens? Is een, spreektaal, is een streektaal hetzelfde als een dialect? Jan? Ja, nou, het, het, is, uh, het is maar de naam die je eraan geeft. En uh, of het nou een dialect of een streektaal is. En wat van bijvoorbeeld het Neder-Saxisch ook wel gezegd wordt uh, plat. Dat kun je ook als een compliment zien. Uh, het maakt voor mij uh, is, uh, dialect en streektaal zijn dat voor mij uh, puur synoniemen. Uh, in de hoofden van mensen wordt een streektaal nog eens wel, wel eens wat hoger gewaardeerd dan een dialect. Maar voor mij maakt het eigenlijk uh, geen verschil. Oké, okay, waarom is dat dan? Waarom zouden mensen dat uh, nou, hoger inschatten? Je, kijk, uh, het Nederlands heeft uh, ooit die toevoeging beschaafd gekregen. Een beschaafde taal, algemeen beschaafd Nederlands, dat is een taal. En van, met name uh, voor mij dan uh, opvallend van het Drentse wordt nog wel eens gezegd... van Ja, dat is geen taal, dat is maar... Een dialect krijg ik dan wel te horen. Nou, maakt geen verschil. En, uh, er zijn dialecten op de wereld die door veel meer mensen gesproken worden... dan officiële landstalen. Uh, net als een uh, taal heeft een dialect een eigen woordenschat... een eigen grammatica, eigen uitdrukkingen, dus eigen klanken. Dus eigenlijk, uh, nee, taal of uh, streektaal of dialect... Uh, het is in mijn ogen allemaal heel waardevol. Oké, okay, en, en want Fries is wel een officiële taal, toch? Dat is echt een aparte ja. taal. Ja, dat is uh, erkend door de Nederlandse regering. En, um, maar dat heeft ook met, met de geschiedenis te maken, denk ik. Um, in Friesland is het Fries van oudsher de eerste taal. Later is daar pas het Nederlands bij gekomen. Is dat dan ook een soort strijd geweest? Van dat dat erkend moet worden officieel? Of was dat gewoon op een gegeven moment automatisch? Nee, daar hebben mensen hebben zich daar heel druk over gemaakt... Om, om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja, was dat, was dat moeilijk? Ja, ik was er zelf niet bij, maar... Vrij lang geleden waarschijnlijk. Dat is wel een... Nou ja, dat, dat, dat, ja, dat geeft wel strijd, denk ik, Ja. ja. Moet het Drens ook erkend worden, Jan, of uh, maakt het jou niets uit? Nou, er wordt vaak gedacht dat het uh, Drens niet erkend is. Maar uh, het Drens is een onderdeel van het uh, Neder-Saxisch. Het Neder-Saxisch, dat in Nederland gesproken wordt in Groningen, Gelderland, uh, Overijssel. De stelling werd in Friesland. En het Neder-Saxisch is als taal erkend onder het Europees Handvest voor Minderheidstalen. En de eerlijkheid gebiedt mij dan wel te zeggen: het Fries. Heeft, heeft een hogere vorm van erkenning. Ah, okay. Dat is erkend onder hoofdstuk 3. Nederlandse acties onder hoofdstuk 2. Maar het is wel officieel erkend als taal. Net als het Limburgse uh, trouwens. Mm -hmm. En het Fries natuurlijk. Ook tweede Rijkstaal. Ja, ja, ja, want het Nederlands en het Fries zijn dan de twee officiële Rijkstalen... Ja. die we in Nederland hebben, maar daar valt het erin dan niet onder. Nee, dat is dus wel erkend als taal onder het Europees handvest. Maar het is niet een, een Rijkstaal. Daarom niet minder mooi trouwens hoor. Nee, nee, nee. Ja, is dat dan ook een strijd om dat erkend te krijgen? Ja, Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Er is wel een strijd, een, een lobby uh, gaande. Uh, neder acties is als totaliteit. Uh, uh, wordt het vertegenwoordigd door SONT. streekt al organisaties neder saksisch taalgebied. en die uh, strijden ervoor om het uh, neder acties een, een, een gradatie hoger. wat erkenning betreft, uh, te krijgen. En uh, ja, daar ijvert SONT voor. Al jaren en jaren trouwens. Maar. Uh, ja, het streven is op dit moment om niet helemaal naar erkenning deel 3 te gaan... maar een soort convenant, een hogere vorm van waardering, erkenning... en niet helemaal deel 3, want daar lijkt in Den Haag... bij Binnenlandse Zaken uh, niet genoeg uh, support voor te zijn. Oké, okay, nou de, wie weet uh, in de toekomst. Uh, er is een uh, soort wetenschappelijke database, dat heet Ethnologue in het Engels. Languages of the World. Daarin staan alle talen en spreektalen. Uh, uh, spreektalen zeg ik de tijd. Streektalen opgenomen. Um, dan hebben wij daarin ook nog uh, Nederlands en Fries dus. Dan hebben we Achterhoek, Gronings, Sallans, Stellingwerfs, Twents... Veluws, Zeeuws, Vlaams en dus de Dat ja. zijn echt een boel, hè? Ja. ja. Ik, Nederland heeft heel veel streektalen, heel veel varianten. Ja. Ja, er was ooit een uh, liedje van een rapper Lange Frans, dat ging over Nederland. En die zei ook met een ander dialect elke tien minuutjes. Dat je elke, als je door Nederland rijdt met de auto, oh. dat je dan elke tien minuten een ander dialect hoort. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, kijk, ik, in, in, uh, vroeger was het gewoon zo dat, uh, laat ik me bij Drenthe houden... maar dat elk dorp eigenlijk wel ja. zijn eigen dialect had... wat een beetje verschilde van een dorp een stukje verderop. Ik woon zelf in, in Gasselte en in Gasselte uh, en Drouwen... dat ligt vlakbij, dat ligt tegen elkaar aan eigenlijk... daar heb je bijvoorbeeld water en klogen. Maar als je nou dan vier kilometer zuidelijker gaat in Borger... daar is het water en klagen. Uh, zo dicht bij elkaar mm -hmm. en al een nou, behoorlijk klankverschil. En behalve klankverschil heb je ook verschillen En in woordenschat, in mijn Drents is een meisje een wiggy, Maar als je nou in Zuid-West komt, is het een magie of een mergie. Dus, okay, ja, uh, er zijn ook andere woorden die gebruikt worden. En ja. hoor je dat dan ook aan hoe, uh, hoe mensen Drents praten... Dat ze, uh, waar ze vandaan komen? Ja. En dat zal in Friesland niet ja. anders zijn. Ik. Ja, ik zie anders knikken. Ja. Dat is, dit is bij jou ook. Wat voor verschillen zitten daar dan bijvoorbeeld tussen? Nou, je hebt in het Fries heb je bijvoorbeeld het klei Fries. Dat wordt in het westen uh, gesproken. En uh, in het oosten meer het woord Fries. En dan daar heb je ook varianten uh, in. Ik zeg bijvoorbeeld heid. Uh, voor vader. En uh, bij drachten in de buurt zeggen ze heid. Dus ah, ja, dat is een dat klein uitspraakverschil... Uh, hoe ja. is dat zo ontstaan? Hebben jullie daar enig idee van? Dat, dat er op uh, verschillende dorpen verschillend wordt gepraat? Ja, vroeger uh, woonde men op een dorp. En op, op een dorp had je dan, dan je eigen taalvariant. En op een ander dorp uh, had je weer een klein ander taalvariantje. En um, um, mensen bleven in een dorp, daar woonden ze. En ja, er waren geen auto's en zo nee, natuurlijk. Dus het nee, kon niet zo makkelijk. Nee, er werd, werd gewoon en gewerkt. En tegenwoordig heb je veel meer dat mensen ja, door elkaar heen uh, wonen. En heb je ook veel meer vermenging, vermenging van die taalvarianten. Ja. Ja, met, de, met de uitvinding van de fiets is de vermenging van dialecten al begonnen, zou je kunnen zeggen. Toen uh, gingen ze meer van, uh, ja, mensen meer, uh, meer, meer variëren, ook in taal. Ja. Maar goed, het is nog steeds duidelijk hoorbaar... uit welk deel van uh, Drenthe bijvoorbeeld ja. iemand komt, hoor, dat, uh, dat hoor je snel. Oké, okay, nou leuk dat je de fiets noemt. Uh, we hebben een aantal uh, uh, streeknummers eigenlijk, uh, de liedjes zeg maar, uh, verzameld. Om te draaien uh, tijdens dit gesprek. En eentje gaat over fietsen, dan weet u misschien ja, al welke. Ja, dat ook. moet uh, skik zijn. Ja. Dat moet skik zijn. Laten we daarna gaan luisteren, praten we daarna door. Over uh, het Rens en het Vries en over al die andere streektalen. U kunt ook uh, meepraten, 0800-1121. Als u een uh, bepaalde uh, uh, dialect of streektaal mooi vindt, of als u dat spreekt. Nou, laat het ons horen hoe het klinkt. 0800-1121. Eén. Ik wil aan wie ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar, misschien. Alhoewel het met de wind en daarom jongens mooi gaan wezen. Ik wil aan wie iedereen de deur een beetje veer. Wat achteraf een kant te maken gaat weer. Aankezoel fietsen en een beetje veer. Bamboe met pins, heb Dat is kick met op fietsen in het uh, Drens. Dit is de nacht. Met Willem de Gelder. Toch, Jan, of niet? Is dit onvervals Drens, wat we net hoorden? Uh, dit is het uh, Drens van uh, Daniel Lohus. En Daniel komt uit uh, Erika. En dit is uh, de variant, variant van, uh, van Daniel Lohus. Ja, Erika's uh, Drens. Erika in uh, Drenthe dus. Jo uh, wat was jouw eerste herinnering aan de Drentse taal? Goh, um, Nou, Mijn eerste herinnering aan, aan taal is, denk ik... dat ik mijn vader hoorde spreken. En dat ik daarvan: wat zegt die man nou? Want ik ben tweetalig opgevoed. Ik ben opgegroeid in twee varianten van het Drens. Mijn vader sprak het Veenkoloniale Drens. Lijkt erg op het Gronings. En mijn moeder het Drens van uh, Odoorn. En mijn vader had het over Sikkom... Wat bedoelt die man nou? Dat is mijn eerste herinnering, geloof ik, aan, uh, aan taal. En voor de rest was uh, streektaal, uh, Drens was voor mij zo vanzelfsprekend als me kon. Want toen ik opgroeide sprak iedereen in mijn dorp uh, Odoorn, uh, iedereen sprak Drens. Dus ik was me er niet of nauwelijks van bewust dat er een andere taal was. Ja, radio hoorde je wel Nederlands en mijn vader sprak anders dan de mensen in Odoorn. Maar ja, en toen ik zes was... Want er was geen, gelukkig geen kleuterschool uh, in het dorp. Dus toen ik zes was, heb ik op de een of andere manier... van meester van S. Uh, Nederlands geleerd. Heeft geen indruk op me gemaakt. Ik, ja, ik heb Nederlands geleerd. En okay, ik, ben, ik was dus gewoon... daarna tweetalig. Ja, tweetalig, ja. ja. Want thuis werd er gewoon alleen maar Drents met elkaar gesproken? Ja, ik ben uh, opgegroeid in een uh, nou, uh, uh, traditioneel boerengezin in Drenthe... met opa en oma aan de ene kant in de boerderij... en het gezin uh, Germs aan de andere kant in de boerderij. En daar werd alleen maar Drents gesproken. Ja. ja je, je liet net wat Drents horen, dat kon ik eigenlijk wel verstaan. Dus stel dat ik nou bij jullie thuis was geweest toen... had ik dan dat kunnen volgen? Ja, of, ja. ja uh, tenzij eh, wat wel eens gebeurt dat mensen eh, binnens mons eh, mompelen... dan is dat de reden dat het niet te verstaan is. Ik geef in Drenthe ook best wel veel uh, lezingen. Ook uh, mensen zijn daar vaak bij die uh, uit andere delen van ons land komen... en die verstaan mijn Drents goed. Uh, het is ja Helaas is dat ook zo. Het wordt meer en meer een, een klank- en accentverschil... Dan, en die oude woorden van, van vroeger. Kijk, als ik uh, ga vertellen dat... Uh, mijn uh, bes op hozenvurrels over de beunle misschien met in aand. Ja, dan haken uh, heel veel mensen af. Want op hozenvurrels, dat is op sokken, ja, dat, oh, dat hoor je ja. niet meer. En als ik de snuk heb, zeggen jullie misschien ook, van wat heb, waar heb je last van? nou Als de ik de snuk heb, dan heb ik de hik. Ah. Maar die woorden, die zo snuk en hozenvurrels, en, en, en, nou, die verdwijnen zo langzamerhand. En ja, hou je de, de, de, de klankverschillen blijven uh, het langst bestaan. Maar als, je, als, als ik dan bijvoorbeeld ook een, een, een lezing geef... Nou ja, dan uh, vermijd ik ook die, die, die diepdrentse woorden, zeg maar. En dan is het uh, goed te volgen. En als ik een verhaal vertel over een jongetje... en uh, verderop komt voor en dat Buzzelie leop uh, uh, naar uh, de bos toe... Ja, dan weet iedereen wel met dat, ja, dat, dat buzzerlie dat, dat dat kind is. Dat is niet zo moeilijk. Nee. dus uh, Nee, goed te verstaan. Ja, nou ja, je bent inderdaad best goed. Alleen die hozen... Hozenvurrels. Hoze hoze nou, nee. dat is wel leuk om te leren. Dat zijn <güls> ja. de shock in het erin. Maar toen thuis bij jou, hoe werd er tegen het Nederlands aangekeken? Uh, dat was de taal van de, de dokter, de dierenarts, de burgemeester, de tandarts. De taal van school, de taal van kerk. En uh, ja, niks mis mee... Maar wij spraken het niet. Wij lazen kranten. Of wij, mijn ouders, mijn opa, we la, die lazen kranten. En die waren in het Nederlands geschreven. Op radio en later op tv hoorde je Nederlands. Niks mis mee. Maar die beide talen stonden naast elkaar. En je zou bij een beetje kunnen zeggen... van de ene was de taal van het verstand, het Nederlands... en het drens was de taal van het, uh, van het gevoel, van het, de taal van het hart. En ik heb mijn hele leven uh, nooit uh, Nederlands met mijn moeder gesproken. En ik praat ook niet... Geen uh, Nederlands met mijn kinderen. Want dan ja, is het net alsof er een afstand ontstaat... en uh, de taal van, de, van, van warmte, van het gevoel... wat ik bij die mensen heb, ja, daar hoort Rens bij voor mij. Ja. En mijn kinderen... Uh, dat, dat geeft ook aan hoe streektaal onder druk staat... hoe het Drens ook onder druk staat... want mijn vrouw en ik, wij spreken uh, thuis altijd Drens... maar onze drie kinderen hebben als eerste taal toch het Nederlands uh, gekregen... Door, door omgeving, door school, door voorlezen, enzo, noem maar op, enzovoort, enzovoort. Nou, eentje woont... Uh, in Amsterdam, dat Drens van hem wordt ook niks meer. De ander gaat lichtkans binnenkort naar Utrecht, dat Drens van haar wordt ook niks. De jongste woont gelukkig nog in de buurt, dus er is nog hoop. Er is nog hoop, gelukkig dan maar. Ja, wat ja. het lijkt me ook wel vervelend of zo, dat je dan de taal die jij, waar jij zo goed bij voelt, dat die dan langzaamaan verdwijnt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat idee heb ik wel, uh, door, onder andere door dat uh, beschaafde van het Nederlands. Mensen willen graag beschaafd zijn in zijn Drens onder druk om te staan. En ook door, uh, nou toch, toch lang de gedachte dat als je Drens met je kinderen spreekt, dat ze het slechter gaan doen op school, dat ze achterstanden krijgen. Want je moet zo vroeg mogelijk Nederlands met je kind gaan spreken, wat ook dikke flauwekul is. Maar dan, uh, uh, ja, daardoor is het Drens toch achteruit gekacheld. Ik ben zelf, uh, kom uit het onderwijs. Toen ik in, in Gasselte voor de klas kwam, denk ik dat drie kwart van de kinderen uh, Drens sprak. Toen ik stopte in Gasselte, 25 jaar later, toen sprak geen 8% van de kinderen nog Drens. Het was in één generatie, was de Drens van het schoolplein verdreven, omdat ouders het gevoel hadden van: we moeten Nederlands met die kinderen spreken. Gelukkig hebben de meeste kinderen het Drens dan wel weer meegekregen... op straat van ouders enzovoort. En als ze dan een jaar of 16, 17, 18, 19, 20 zijn... dan kunnen ze die taal wel weer gemakkelijk oppakken... en gaan ze wel Drens spreken. Oké, okay, maar de eerste paar jaar met jouw kinderen... heb je wel Drens gepraat. Ja, maar de dachten wij nog hadden we nog even de gedachte van... dat kan niet goed zijn. En ik kwam een keer terug van een wandeling met de hond... en ik zeg tegen de hond... toen we even een weg moesten oversteken... naast en... Ik heb me achter de oren gekrapt. Ik denk, zou dat die hond nou één ruk uitmaken... of ik Nederlands tegen die hond praat? En ik ben thuisgekomen, het was om zaterdagmorgen... en ik herinner het me nog. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd van... tegen die hond praat nog geen Rens meer, geen Nederlands meer. Maar we toen één kind. Tegen uh, Margaret dochter, ook niet meer. En vanaf dat moment hebben we alleen maar Drents gesproken thuis. Oké, okay, maakt die hond dat dan wat uit? Die dat hond ik... maakte er geen enkel nee? verschil, nee. Dat is dan meer de toon wat je zegt en niet wat je zegt. Misschien. Ja, om de klank... Uh, en, en naast, ik had ook haas of uh, baas of uh, ga, weet ik veel. Dat maakt die hond niet uit, dus niemand weet wat ik bedoel. <laughs> nou ja, wie weet dat een hond ook een bepaalde streektaal aangeleerd krijgt. Uh, jij leerde dus Engels van een bepaalde... Uh, Engels, Nederlands van een bepaalde meester, vertelde je ja, ik Ja, op de lagere school heb ik Nederlands geleerd. Dat kan niet anders, want daarvoor kan ik het niet gesproken hebben. Maar ik weet het gewoon niet meer. En ik had in de eerste, tweede, derde en vierde klas... meester van S, een geweldige lieve meester. En die heeft mij Nederlands geleerd... Ik denk via je mies en, en hoe dat ook maar ging. Oké, okay, uh, ik heb er geen last van gehad. Nee. Um, Ans, ik wil zo meteen jouw verhaal horen. Maar we moeten even uh, pauzeren. Want de NOS die komt zo meteen met het nieuws. In uh, geheel algemeen beschaafd Nederlands, uh, denk ik zo. Zou wel leuk zijn als we een keer voor de, voor de situatie. Een keer in de streektaal het nieuws kunnen voorlezen. Zou prachtig wezen. Ja, nou ja. misschien kun je het nieuws, uh, kunnen jullie het nieuws een beetje vertalen in jullie uh, taal of spreektaal. En dan. Uh, hebben we straks een, een, een uniek nieuwsblokje. Dat is ja. uh, zometeen om vier uur het nieuws van de NOS. Daarna praten we verder over streektalen. U kunt ook meepraten, 0800-1121. Die meneer die net belde vanuit Groningen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar op een of andere manier werd de verbinding verbroken. Dus bel nog even terug, vinden we leuk.